Met al die om, om met al die om, om, hoe zeg je dat? Die handelingen, fysieke handelingen met elkaar te zingen ja, en te dansen, omhelzen elkaar. Het is prachtig mooi. Het is, het is leuk, het is, het is van buitenkant, maar het is. Mensen moeten het leren van binnen. En dat is de hele kunst. En, en, en je ziet het allemaal, alles is voorlopig, is, het meeste is, is in het groepsverband. Het is niet volwassen. Is het niet inherent aan de mens überhaupt? Nee. Ja, nee, kijk, kijk wat je Goede vraag. Ik wat vraagt Pim, is het niet inherent aan de mens om in een groepsverband te, altijd in een groepsverband te leven, het is een groepsdier als het ware, de mens bijvoorbeeld, het is niet zo men heeft dat gemaakt men heeft de mens gemaakt als groepsmens, dat sociaal beginsel, let op is gekweekt vanaf de tijd van hieruit ja, hieruit niet, hier, ik bedoel niet heroïdes van. van, van de laste, de maar, maar dat was eerst eerste hero. Dat was eerst de mens was dicht bij Hashem. De eerste. Als de mens toen de mens geboren uh, ontstond. De mens was dicht bij Hashem. En individueel werk was. Maar toen kwam de. nog voor voor de, de watervloed. Ja? Zonvloed kwamen dan Irod, dan kwamen die ook de na, uh, na af, afkomeringen ook van Kain, Kainide. Ja, Kain, Kainide kwamen En die waren dus, ja, hadden een grote bek, een grote mond opgezet en steden alles die, die dat niet geestelijk zich bezighielden, en niet kwamen dicht bij Hashem, maar wilden tegenwerken, wilden als het ware vol trots, en wilden alleen maar Torens, hoge, van allerlei kanten. Titanic's bouwen, allerlei vormen van protest tegen, tegen de wetten van het heelal. Eigenlijk. En op die manier, en natuurlijk daarvoor, daarvoor ook waren de mammoetmensen. Ja? Wij spreken niet, de, de Torah spreekt, het betekent niet dat 5000 jaar dat dit al de eerste mens. Trouwens, men vindt niet een mens. Die, men heeft niet, iemand heeft op, men heeft net iemand gevonden die 4500 jaar geleden ergens in Engeland eh, gevonden iemand en die, dat. maar gewone, bedoel, vormens, bedoel, de, de, de mens die in de vorm van neerder taal en dat soort dingen, of natuurlijk waren daarvoor. Ja, en mensen die verschillende vormen, ook in Afrika. Maar dat is dan nog voor de mens. Dat is dan nog wel een vorm... Ja, dat is wel een voor, huh? voorloper. voorloper van de mens. Dat is nog niet... De mens was pas... De mens, die Adam, was de eerste mens die zag de schepper. Duidelijk, die zag zelf de schepper. Niet, wat betekent dat schepper heeft hem geschapen? Dat hij zag, als, als ik plat vertel gewoon hier op aarde. Hij was de eerste die zag de schepper en hij zei... Hij begon de relatie aan te gaan met de schepper. Daarvoor was het nog niet zo... Ze waren net zo... Uh, ja, ja, maar we spreken daarover. Daarom spreekt Torah ook niet over de dingen die voor de mens waren. Voordat de mens bewuste mens kwam. En ook toen, ook toen hij kwam, dus Adam en zijn eerste nakomelingen, waren ze niet zo sociaal. Ik bedoel, sociaal wel, waren ze niet verbonden met de, dat... Dat sociaal dierlijk, weet je, dat wij allemaal. Kijk nou naar een mens soms. Kijk nou als op straat, eh, in het weekend, het nee, weekend, zeg ik vrijdagavond of zo, een groepje jongeren lopen. Die is normaal, die is rustig. Maar als ze dan een, een, een gezelschap hebben, dan zeven, acht man, dan schreeuwen ze en gaan ze dan net als apen. Net als apen gedragen. Ja, nou, zo, so dat werd gekweekt vanuit die tijd van Irod. Dat was de eerste. Irod, ja? Zijn It naam was. Dus die heeft geschapen, de geskapen, die eerste stad, De stad heet ook Ier. En en hij ging daar steden bouwen, et cetera, en riep tegen de Hashem op. En ze vormden communes. Ze dachten nou, op die manier kunnen we ontsnappen van dat voorzinnigheid van het, ja, van het aangehecht zijn aan Hashem. En zo, huh? Huh? als tegenkracht, ja, wij zijn zelf, wij maken ons zelf wij hebben zelf gemaakt. Oké, okay, bestaan wel de wetten van het, bestaan wel de natuurwetten, niemand nieuw. niemand weet, iedereen weet de na, natuurwetten, ja, iemand, iedereen wil ermee akkoord, gaat ermee akkoord, dat de natuurwetten bestaan, natuurlijk, natuurwetten zijn ook de wetten van het heelal deel maken van de wetten van het helemaal niets, eh, niets ontbreekt aan de wetten, aan de rand. Ra maar de mens, de mens werd eh, zo opgevoed, ja, door, ten eerste moest overle overleven. En dan gaan, gingen ze dan samen iets daarmee, met elkaar even opschieten. Kijk, hier in Nederland. Nederland, Nederlander is per, per definitie, zijn aard is individualistisch. Het ja, is waar, echt waar zo. Nederlander is zeer individualistisch, daarom heb ik gezegd, Amsterdam, Nederland, is een zeer speciaal land. Het is niet toevallig dat het hier, de, dat, de wereld, wereld, het, in Den Haag, wereldgerecht, gerechtshof, et cetera, ja. En nu zeggen ze ook dat, uh, ze willen her erkenning nu dat Nederland is, ja, dat Den Haag of Nederland eigenlijk wordt dan als het ware erkend als dat hier komt. De wereld, echt de wereldrechtbank zit hier. Het is niet toevallig. Eigenlijk, dat heb ik al verteld. Maar Nederlander is een zeer geschikt voor het geestelijke. Eigenlijk. Alleen dat was zo door al die klimaat wat dit hier was, ja. Dus ook niet toevallig, dat men moest vechten tegen de zee, tegen het water. Daarom werden ze, daarom ze ook, zich ook hier op, opge, opgemaakt, ook hier voor de solidariteit. Ja, ik nou gezellig met elkaar zo. Waarom? We hebben elkaar nodig. Ja? Hè? Om deken te behouden. Dat is wat, maar dat is dan niet de aard van de Nederlander. Dat is iets wat extra kwam. Nee? Van boven kwam het en zo'n laagje... En dat bleef hangen daar tot nu toe zo so iets. Maar de aard van de mens is altijd is persoonlijk. Deelik. En nu, vooral als de mens komt materieel, in allerlei opzichten onafhankelijk wordt, dan gaat het zich, dan komt hij tot tekort en dan voelt hij zich, nee, ik moet wel tot mijzelf komen. Deelik. Ik moet weer mijn. mijn oorspronkelijke relatie met Hashem weer verbinden. Eh, weer herstellen. En dat is hersteld. Dat is de tikkun van Ari, wat Ari heeft eh, aan Ari is gegeven. Om vanaf de tijd van de Ari kwam dan het tijdperk van het los zichzelf loskoppelen van dat massa geest dat door al die duizenden, de, de duizenden jaren werd uh, zo'n beeld gemaakt dat de mens is een sociaal dier. En okay. dat is, nu leven we in deze tijd, en ook in het land dat buitengewoon uh, geschikt is om hier dat op te bouwen. En hier dat te beleven. Natuurlijk, dat komt ook in Israël, maar pas later. Interessant is dat in Israël pas later komt het dan wat hier in Nederland is. Daar is natuurlijk, moet je daar on, tot onthulling komen. Maar en dan daar komt... ja, komt, komt man. Ja. Daar naartoe, ja. Okay. Maar, <laughs> maar dat komt wel, ja, daar komt natuurlijk de ontklopping, komt daar natuurlijk. Want daar zit en alles, dat dit echte de geweld, de heilige, het heilige der zit daar. Maar ook die, het onreine van alle onreine zit ook daar. Naast elkaar. Het is verschrikkelijk. Het is erg moeilijk daar. Ik kan daar niet, ik kan het nog daar nog niet zijn. Ik zou daar gaan, maar ik, zou, maar ik ben nog niet klaar. Als ik daar voel, kom, ik voel al, ik voel het tophelige, top het, het tophelige voel ik, maar ik voel daar ook het top van al het onreine. voel ik ook daar. Het, het is naast elkaar, Helig. Kijk nou ook naar de moderne Israëliër. Probeer nou hem ontkleden. Probeer hem bijvoorbeeld tot de waarheid te komen. Probeer bij hem te komen tot de kern. Ik zeg niet uh, iets tegen of zo. Ik bedoel gewoon dat het komt, het is ook goed. Dat is allemaal goed. Maar probeer hem nou tot. aan zijn. Ze, hoe zeg je dat? Ze zijn glad als een slang. Ja? Als een aalp, sorry. In welke manier? Erg erg menselijk, erg vriendelijk, maar probeer hem, ik zeg dit, we hebben hier ook Dana, die, die, die is, uh, dus niets mankeert, uh, zij moet aan zichzelf nog meer werken natuurlijk, voor iedereen van ons, maar, ik bedoel, probeer met hen nou te, achter de waarheid een beetje te, aan te komen, probeer nou, ja, op die manier, nee, kom je nooit uit, dan komt er één, Eén kleding, bekleding, en nog andere bekleding, en andere bekleding, waar, waar is de mens? Ik kan, nog, ik kan ze niet voelen. Terwijl hier kan ik het wel voelen. Maar ik bedoel, het is, hoewel daar de heiligheid zit, enorm, enorm ingebakken daar. Maar, gezellig met elkaar, maar nog niet over het heilige daar is Hoe nam Adam God waar? Huh? Hoe nam Adam God waar? Op wat voor manier? Uh, alleen door zijn kilim van geven. Hij zag Hashem alleen als gever. Ja, hoe zag hij hem in zijn geest? Of hoe moet ik me dat Natuurlijk in zijn geest. In zijn geest. Natuurlijk hij zag hem niet. Natuurlijk, hij zag, dat, dat wordt gezegd. Dat, uh, en Adam, dus, zag uh, Hashem lopen in de tuin, etc., in Eden, in, in, in, in de in in et cetera. Natuurlijk zag hij hem, hij was zo, so, was zo so dichtbij, dat het uh, net of, of hij, net of hij hem zag. In een soort visioen of droom? Nee, nee, nee. Gewoon gevoel Kijk, wat is zien? Wat betekent zien, de schepper? Het is, when dan, wanneer je voelt opeens, dat het niet in je hoofd zit, maar het zakt in jouw lichaam. En jij gaat het voelen in elk celetje van jezelf, je voelt leven. En dat is zin Hashem. En Moshe kon het op non-stop basis dat zien. Moshe was absoluut altijd, kon zien hem gewoon teta en op die manier, hij raakte niet opgewonden door dit of dat, door dat, Parkeer was evolved, so, uh, that folk in wel een beetje zo so, met uh, het volk, een beetje zo. Het volk bracht hem een beetje so, yeah, so. right, like, tot ja kwaad zijn. Maar ik vertel het alleen plat. Maar het is natuurlijk niet dat wat de Torah spreekt. De Torah spreekt alleen over geestelijke bevatting Maar men kan de Asham vinden alleen in de Torah. Eigenlijk niet van buiten lopen. Alleen in de Torah kan men hem zien in die lettertjes. In de Torah, door de Torah kan men hem voelen, aanvoelen. Dat is de... En zien niets. Zien is altijd iets materieels. Op geen enkele manier kan men het goddelijke zien met die aardse ogen. Met de innerlijke ogen wel. eigenlijk En dan wat men zegt dat een verschijnt soms engel in de gedachte van de mens. Dat zijn ook dingen die dan zullen so ze de zoger zelf leren hoe dat in elkaar zit. Maar kijk nou hoe in deze generatie ze begrepen dat niet. Kijk dat interview met, met ja, met over voor de Joodse radio, yeah? ja? Heb je dat? Joodse omroep. Ja. Joodse omroep. Hey, en deze, deze radio Ik ken hem graag goed. Maar wat, die, wat had je verteld? kinderlijke verhalen. Oh, ik zie wel, zullen so we dat een experiment? experiment houden, wat hij had verteld, en ik zal ik eventjes dat toelichten. Iedereen heeft het gehoord dat het Joodse <laughs> omroep op onze site staat het, op onze site je kan het een beetje luisteren naar dat interview. Ja, oké, nou goed, Dus de meeste tijd heeft aan hem is gegeven, dus de voorkeur is natuurlijk altijd een gewone traditionele... Goed, no, dat staat wel. Ik wil nu niet herhalen dat, dat ik hem... Ik bedoel, alleen, ik bedoel niet menselijk gezien, niet persoonlijk. Ik spreek nooit over persoonlijke dingen. Van Dijk, dat is, dat is een waardige man. Maar ik bedoel niet persoonlijk, daarom wil ik de naam niet eens... Maar wat hij had verteld is, is, is een absolute onzin van alles wat hij had verteld. Met alle respect voor hem als, als mens. Hij is, hij is al tegen 60 lopen. Nee, hij is 55 ongeveer. Hey, maar geweldige man, hey, aardige man, et cetera. Maar wat hij had verteld, ik wil een beetje illustreren. Hij had gezegd dat als ja, een stoel, ja, een stoel, als je dat zet, weet je wat hij had gezegd? Dus als je een stoel op de tafel zegt, normaal als, een, als iemand komt bij de kabbalist, een, een leerling, ja, die zet een stoel op de tafel en als drie tellen nog, ja, en, tellen of zo, so, dat zegt hij dan de, toel, de stoel, de ogen dicht doet en dan de stoel, bleef nog op de tafel staan, ja, dan, dan is hij niet geschikt voor, ja, zo so is dat niet geschikt is voor de kabbala of zoiets. Wil je dat even een experiment doen? Alsjeblieft. Stoel, ja, stoel. Ja. We ja. hebben nu een stoel, net, net voor mij staat een stoel, en daar iemand die met vakantie is, altijd hier zit op deze stoel. Oké, okay, in de tassos, doe je ogen dicht. En iedereen moet even goed kijken. Eerst goede concentratie. Goeie concentratie. Iedereen mag kijken behalve Tassos. En nu even volledige concentratie. De stoel staat wel nu op de tafel voor mij. En wie niet weet waar het over gaat, die kan nog op onze site, op de, hoofd, op de hoofdpagina van onze site nog, eh, die interview horen. En dan de eerste, dan vertelt die rabbi in, in, van Amsterdam, vertelt die iets over Kabbalah, waar hij absoluut niets begreep wat het allemaal is, wat de Kabbalah is. Maar het uh, is al. Maar dat heb ik al gezegd. En dan lees daar wat hij had gezegd, maar ik kon mijn oren natuurlijk niet dichtknijpen. En nu gaan we daar experimenteren. Over wat is of, en ik wil graag zien hoe de taas hoe wat de taas zal zeggen. Ze zit al een veel jaren een aantal jaren Kijk eventjes, maar concentratie. Volledig concentratie op deze stoel. En jij ook. En wanneer ik, ik zal zeggen, dan tot drie. Tel ik dan eerst, eerst. En dan doe je ogen open. En dan zal ik mij zeggen of jij de stoel nog ziet op de tafel staan. Oké? Okay. Even concentratie eerst. Eén. Twee, ...drie. Natuurlijk. Zie je de stoel nog staan? Ja, zeker. Kijk nou... ...Tassus... ...kijk nou, iedereen hoort het wel. Tassus heeft zijn ogen open gedaan... ...en hij zag... ...de stoel bleef nog op de tafel staan... ...net zo op dezelfde houding. Geweldig. Jij bent geschikt voor Kabbalah ja hebt erg goed kabbalah je voel wel dat je hebt talent voor de kabbalah weet je wat waarom de schepper Hashem heeft geschapen de wetten van het heelal die zijn on onverbrekelijke ja deel die maken deel uit onverbrekelijke deel van de wetten van het heelal eigenlijk hoe kan je dan wel een kabbalist kan dan hem wegprijzen zo'n alles een kabbalist zou de stoel doen uh, ah, verdwijnen van het, dan zou dat dan zou dat een schande zijn aan de zou de wetten van het heelal geschonden, zou, daarmee zou je schande de wetten van het heelal duidelijk, stel dat jij zou oh, jouw ogen open zetten en jij zou zeggen de stoel staat niet op de tafel of de stoel is verschoven zo dan zou ik jou vriendelijk verwijzen naar en parapsycholoog. Okay, jij bent zelf de weg naar de psycholoog, naar de psychiatrie. Ik zou zeggen, ga naar de parapsycholoog. Of, of anders, misschien nog aardiger. Jij zou misschien aardiger met jou zijn. Ik zou zeggen, is, ga dan naar de cursus wonderen doen. Maar niet Kabbalah doen. Dat begrijpt je dat? Iedereen begrijpt dat. Dus wat hij allemaal had verteld, dat is allemaal onzin, want... Al de wetten van het heelal zijn helemaal nodig. Ook de wetten van, het, van de natuurwetten zijn absoluut, uh, absoluut uh, de, uh, een deel maken, integrale deel van de wetten van het heelal. En wij moeten al die zwarte kracht moeten wij ook ervaren, et cetera. We moeten alleen boven komen, boven de zwarte kracht, waarbij de zwarte kracht niet... niet niet overspringen de zwarte kracht, maar de zwarte kracht ervaren. En de sterrenkrachten van de sterren moeten we wel ervaren. We niet dat wij uh, licht maken onszelf. Nee, zwaar, zwaar jezelf maken. Maar boven de sterren uitkomen. En dat is wat wij leren, de kracht die ons de Kabbalah geeft. En niet allerlei komedies. Eigenlijk. Dat is, dat is de kabal. Dus hier op aarde is... Alles is geschikt hier op aarde om tot de absolute vervulling te komen. Alles is klaar. Alles is... Bij, bij alle zwarte krachten en alles is... Hier is geen beter plaats. Nergens in het hele heelal in alle galacticas... Alleen hier is de plaats. En hier is de plaats ook voor de ganheden, voor het paradijs. Evet. Alleen wij moeten het zelf beleven en we moeten onszelf persoonlijk komen tot die, tot die toestand. Kilim opbouwen, net zoals in Oker bouwde Kilim in onze... Maar maar. En nu de linker kolom, de regel 20, um, de vertaling en toevoegingen van Hassulam. De regel 20, de linker kolom. Ot, Kaf, Alef. Miron. Nee, ik denk dat ik heb het. Nee, sorry. Ik heb het. Ik ben ik, ik, ik ben verder gelopen dan, dan wij waren. Dus de pagina lamet en de linker kolom. De regel 13 ot kaf. Ben inon non begon. Voor allen zegt hij. Zo so, wel deze die de die zester zijn, oftewel, etc. Wehule enzovoort. So Dubbele punt. Lehulam ben 14, lishe shishimri bo eilu. Uwen lehul cevote hem. Scheen, scheen 15, mispar. Bashem Ikra Let Obedience vertelt. Dirty na dubble Lehulam for all for allen secti. Ben le Shishim, Fiertyn, Ribo Eil. So well for deze die Sestag mal tien duizen. This is the the God Lut, the tweede God Forma the die traptreding die dus waarbij de malchut staat in de Abujima. Owen le ze wat en zo, zo ook voor al hun he hemelscharen, En hij geeft ons aan wie dat zijn. She 1, 15, la hem mispaar die geen mispaar hebben, die geen getal hebben. Dus uh, de naam Ma. Ja, de malchut die staat in de Ma. Basem ikra in the nam zal he, beinam zal numen. Double, eh, hoon point. Fifteen other point. Mahu basem ikra. what beteken that? In the nam of beinam, beinam zal he rupe. Im zestin tomar. Shekoreotam bis mote I know can say something. haya Ken haya tsarich Lomar mar bishmo yikara. I say so. Im tomar za sechen zestin. Shekore otam bishmotehem that that hey ashemlus numt hen bei hun name. I know That is so. 17. Die hem haja dat, want indien het zo zou zijn, haja tsarich lomar dan zou gezegd moeten worden: Bishmo ikra, door zijn naam, of bij zijn naam zal hij noemen. Dat allemaal bij zijn naam zal hij noemen. dat. 18. El Basman she. Madrigazo Eina Ola Lokim Nijentien. Ela Nikret mi Eina Molida trinta. Ve Eina Mozia et agnuzimba ba Leminehem. Eénentwintig. Afalpi kulam Aju Nistarim ba. En wat cursief staat, straks zal ik het voorlezen. Maar eerst dat wat vetgedrukt is. 18. Um, Ela Bazman mar in de tijd, schimadregazo waar deze trap trade ey na Ola Bassem al deze trap trade van de goed. Eina Ola niet opgestegen had, niet, niet opsteegd in de naam Elohim. 19, Ela niet kred mi, maar heet mi. Eina Molida, dan... ...brengt zij geen voortbrengsel... ...kan zij niet... ...voortbrengen... Uh, for, ...twintig... ...veenamotia... ...eta... gnuzimba, ...en zij die traptreden... ...dus die malgoed... ...kan niet... Uh, ...uit laten komen... ...degene die... ...in haar verborgen zijn... ...liminei hem naar hun soorten... ...dus al die... Al die uh, partsofiem, al die krachten die uh, onder haar zijn, dus in de bia zijn. En die zijn als het ware in haar alleen maar in potentie. 21. Af, el, pisch, kulam, Sekulam, Hayunis, Tarimba, ondanks het feit dat ze allemaal in haar zijn uh, verhuld. En nu gaat je ons uitleggen. De Ainu. 21. Na de koma. De Ainu. 22 tweeëntwintig sekwar alu, jod eilu. Dat wil zeggen, ondanks het feit 22, sekwar alu, eilu, dat de letters eilu zijn al opgestegen. Wie zijn de letters eilu? Die zijn al opgestegen, ja. Dus de naar van de Jisso zijn opgestegen samen met de zeer en uh, dit dit de de onderstel het onderstel van de van de van de van de Jirsut ja zijn opgestegen naar Jirsut samen met de met de zod Ela Sheod hem Chisar Chisarón nee Sheod hem Chos Chosrot Lavoush, ha ye kar, Let op. Wat zegt hij ons? Hij bedoelde, het was ergens, hier in de regel 19, was een beetje, kan een verwarring ontstaan. Wat hij zegt hier in de regel 19, zegt hij dat, elle nikra, nikret mi. Hij bedoelt, hij bedoelt mi, zoals so wij eerder hadden geleerd in de in mamar ma van. Uh, Rabbi Lazar. Miel. Miel, precies. Herinner je nog van Rabbi Lazar dat daar noemde dat mi. Dat de, dat de nukwa die steigt naar de twona en de twona heet mi. Dus dat is. En dat is een beetje. lijkt ongelukkig, want wij hier in, this, in deze. in deze. in deze. is het mi betekent. Uh, ababoujima. Klopt het wel? Oké, okay, dat is that, that for, een beetje verwarring. Waarom ik dat beetje had zo gestopt ook. Dat, en nu zegt hij zo, dus wij weten nu waar het over gaat. Dus de eile, eile van Jirsut, ja, die waren eerst in de katnoot gestopt in de zon. Nu stegen ze op naar de Jirsut. En dan zegt hij dan, ondanks het feit, het 22, dat die letters eile, herinner je nog? die stegen op, al die zijn al opgestegen naar Jezus. Dus in Jezus hebben we nu alle letters, ja, hebben we Mi en ele ja, alleen Mi staat aan de rechterkant, ja of niet, en ele nu aan de linkerkant staat. Dan ela sheod Hen Chasrot Lavu Shai Karshel hasadim Maar er ontbreekt dan hem 23 nog dat lavush, jekar, hajakar, ah, je dat dierbare, of dure, dier, dierbare kleding, dat is van de chassadim. Ja, wanneer die stegen op naar Yis, zodat so alleen chokma is er. Ja, alleen maar achterkant alleen schijnt chokma, maar geen chassadim. Dus zonder chassadim kan men nog niet, maar goed kan de zonder chassadim geen licht ontvangen, het is net linkerkant, linkerkant, en het is net als, net als ijsberg het kan niets het staat op de water ja of niet, maar eh, niets, niets van de, het is een, een versteef, versteefde vorm van water en dan heb je nodig om nog een keer op te steken naar Abu Yima en daar chassadim te verkrijgen, hij zegt ook dat het nu nog ontbreekt aan hen dat dure kleding van de Hassadim, Shaaz, niet Starod, dat dan zijn zij ver, uh, verhuld. 24. Weinan, Olot, Bashem, Elohim, die eile zijn verhuld. En zij stegen niet op in de naam elokim. Dus de naam Elohim, vijf kilim, verkrijgen niet de lichten die allemaal op zijn plaats zijn. En daarom kunnen ze niet geven, de noelkwa moet geven. Niemand geeft. De noelkwa moet opstegen en, en brengen naar beneden. Nee, kijk, niets komt van boven op, op zichzelf. Wat, we leren, wat leren we hier? Niets komt van boven naar beneden. De mens zelf moet omhoog komen. Daar om zichzelf eerst um, in overeenstelling brengen met de hogere. Om hoog klimmen, zoals Moshe dat deed. Ja, in elke mens bestaat een Moshe, de kracht van de Moshe. De mens moet opklimmen naar de berg Sinai, elke mens. En daar de Torah ontvangen, daar is Torah ontvangen, dat is een zeer en menukva. Van hen moet je dan licht ontvangen en brengen naar beneden. Ja, duidelijk. Moshe heeft daar, is daar gekomen. 40 dagen nacht is daar gebleven, en dan keerde hij terug. 40 dagen. Omdat de mens komt van onder de parsa. Onder de gaze. En onder de gaze zijn de vier spherot van zieren alleen te bevatten. Dat zijn de uh, net zo Jezot, ja. En ook die dus tegenopt, en die vier spirat die vier maal 10 van de van zeer en pieen. 40. 40 dagen, 40 nachten, nacht, en dan keer je dan terug. Dat is de hele steeds moeten we op die manier dat doen. Maar vanuit zichzelf komt geen licht naar beneden. Als, het niet, als wij het niet opwekken van beneden, komt er niets naar beneden. Eigenlijk, alleen, alleen zo dan, nu dan, tsunami gaat ons een beetje aan het denken zetten. Dan weer een brug stoort ergens op. Alles brengt ons aan, de, aan het denken. Van hoe dat komt. Ja, als we denken dat het alleen maar technisch is. Natuurlijk komen we niet uit. Ja, maar maar allerlei, allerlei dingen. die Dan worden we wakker opeens. Of iets anders. Kijk nou in Afrika. Kenia heb ik gezien ook. Dan. Allerlei sokken. Ze, ze, Heelig geloven ze in. Ook dat. Dat door een, zeggen dat, dat zij de aids kunnen, aids kunnen bestrijden door een vaccin. Ik wil niet daarover hebben, want ik weet hoe dat zit. Ik kan het via de zorg uitleggen hoe dat zit en hoe kunnen we bestrijden aids. Eindelijk? maar niet door vaccin. vaccin kan je wel ontwikkelen, onthouden dat wat ik zeg, voor alle ziekten. Alle ziektes behalve die via de jezood veroorzaakt worden, dus een tu, tubercul tuberculose, uh, allerlei ziektes, ja, die, die kan je wel van buiten, die van buiten komen, dan kan je wel een vaccin vinden. Maar voor deze ziekte geen vaccin zal helpen. Er bestaan wel de manieren om dat wel positief uh, op te bouwen. Maar, maar, niemand kent het mechanisme. En men wil niet luisteren. Men gelooft heilig in de gouden kalf. Nee, en men wil niet luisteren. Waarom niet? Waarom? Well, natuurlijk is het allemaal levert enorme geld en alles om daar al die investeren in al die vaccins. Je zult het zien. Natuurlijk wil ik graag zien dat misschien loop ik fout. Natuurlijk zou ik graag willen dat, maar ik weet de wetten van het heelal. En niets en geen kracht kan het doorbreken tot de komst van de machine. En daarom zeg ik dat deze ziekte niet. Het zal natuurlijk wel die remmingen kunnen we doen, et cetera, et cetera. En tegelijkertijd is het een zeer eenvoudig om dat op te lossen, om, dit, om, de, om deze ziekte te drastisch, of helemaal of drastisch te doen verminderen. Maar men moet luisteren naar een kabbalist en niet naar, naar een biochemicus bio bio en allerlei andere dingen. Want laat ze dan later ook weer gebruiken. Natuurlijk moet je, moet je ze niet ontslaan van dit probleem. Je kunnen dan verder daar, dat uh, allerlei uiterlijke dingen, kunnen ze dan wel misschien maar niet eens dat nodig zou zijn. Als men zou horen, willen horen en luisteren naar wat de zoger ons te bieden heeft. Zoger spreekt geen van dat soort dingen niet, maar alles kan je ontleiden. Hier. En eenvoudig, erg eenvoudig. Deze ziekte, die die verschrikkelijk veel ellende in, de, in brengt, met zich meebrengt. Zeer eenvoudig kan men, maar wel door een, door een voorlichting. Niet om moraal of zo, so, moralistische dingen. Maar om, om kijk nou waar de meeste, de meeste brandpunten zijn voor deze ziekte. Daar waar geen, ja, waar geen educatie is, et als men laat zien duidelijk hoe dat zit in elkaar, hoe deze ziekte komt, waardoor komt ze, en op welke manier haar te, te bestrijden, duidelijk, helder, zal geen cent kosten. Duidelijk. Maar men altijd zoekt naar, naar de manieren om natuurlijk om nog beter te zijn, om nog rijker te worden. Aan elke ellende wil men nog rijker worden. En dat is het probleem. Kijk naar wat hij zegt. Kivan 25. Kivan Shebara bara, joot eile. Aangezien hij schiep de letters eile, we aluwisch mo, en ze op naar de naam. 26. Welke naam? De haino dat wil zeggen. "...she nitlapšu balavusha yekar da chassadim." That will say that they "...in the letters, "...ele," "...in de dure lavush," "...in de dure bekleiding," oftewel, "...van chasadim Dus, by abovo kwame nar abovima "...she az dat dan," 27, "...mit habrim ele imi Oh, keek, now he said that. "...dat dan verbinden zich..." Eile met mij. Iedereen hoort het. In de Jeshuot waren zij nog niet verbonden. Dus Eile en mij. Eile was niet verbonden met mij. Wanneer de Eile steeg op van zon, de zon, naar, naar de Jeshuot, dan kwam de Eile te staan aan de linkerkant en zij waren met elkaar vijandig. Stonden ze elkaar rechts en links. Ga en die maar pas wanneer zij nu eile omhoog gaan naar Abu Yima, dan verbinden ze zich met elkaar, eile met mi. En dan werd het, wordt het dan Elohim vijf keer en daarin komt een licht Chassadim, Chochma in Chassadim. Winikra Elohim en deze naam heet Elohim. Kanal zoals boven gezegd werd. Dus al die vijf letters worden, worden verbonden. 28. We as, as, bakoach Hashem haze, Hotziotambashlimut, dan door de kracht van deze naam, Elohim, Hotziotambashlimut, hij brengt hen uit in de volmaaktheid. Ja, door de malgoed. De Hashem brengt het uit in de volmaaktheid. 29. We zehu, bashem en dat is betekent wat staat daar geschreven in э индитора дат башем икра бей де нам байнам зал гейнумен що пирушода дат бете екент бу тошем шоло бе тошем шоло дертах каравого ці кол кол ман у ми Ah, kol, nee, kol man, ah, min is ik denk, kol man u min, ah, dan is het zo, er bestaat ook nog man, ja, daarom heb ik het gezien, kol min we min, bestaat wel man, ja, bij jou is min, ah, natuurlijk is het min, natuurlijk is min, maar ik dacht, oké okay, natuurlijk, maar man. Kol, kol min u min, dus in plaats van de, van de apostrof, twee apostrofjes dus moet je jut maken, in de regel 30, het vierde woord, moet je dan jut maken van die twee aanhalingstekens. Min we min, Shait kajem Wat zegt hij dan? Uh, 28. Als dan Bakoja door deze door de kracht van deze naam, hotziot siot Hij brengt haar uit. In the form of the and that is in the name Bei the zal hij noemen. is in the name of the Lord, and that is in the name of the Lord, is in the name of the and is in the name of the Lord, and that in the name uh, wat hebben we geleerd? Ook Shishim Ribo, ook 60, 60 mal 10.000 kan je ook zeggen. Maar dat is natuurlijk de naam in de naam Dat klopt. Dat, dat betekent: Beotos Shemselo in door die naam van hem, dus de naam Lokim Kara, we hot hol minomin, riep hij uit en bracht hij, riep hij en bracht hij uit. Elke soort fort. Schiet ka bislimu to dadit dadizau fort in zijn volmachtheid. Ja, is door deze nam elokim van aba wim. 31. We askatuf nog een klein stukje. en hamotzi, ba mispar seva lihulam bashem ikra. Waaskatu 31. En dan is het geschreven, hamotzi wa is waam, hij die brengt uit naar het de leegresharen, Lechulam an alen, bashem ikra, beinam zal hij noemen. Dus dat is de Malchut de, dus de Malchut ja, mal die steeg op naar de, ima, de hoge ima. Daarover wordt geschreven, gezegd, daarover spreekt die David, Koning David, David Amelach in het Ebreus, uh, in dit in vers. 32. De hainu b'ashem hashalem elokim, dat wil zeggen der welke naam. Hij zegt, de hainu, dat wil zeggen b'ashem hashalem elokim, in de volmaakte naam elokim. Dus in de naam waarbij im en ele gaan een partsof maken. כאין זה, три אינדהרתח, כתוב, ראה, קראטי בשם, שפירושו, אני, מזכיר, פיר אינדהרתח, דלעצטה ראיכל, את שמי, כדי שבצלל, יתקיים, במילו, במילו, יא, אה, במילו, קיומו, תוי אינדהרתח, כאין op, de, op dergelijke manier, 33 Katoef is het geschreven in een andere plaats, in de Schmot, in de tweede, tweede boek van Torah, waarbij de Hashem zegt over de Bezalel, over, zijn, over zijn, keuze, zijn keuze van die grote bouwmeester, Bezalel zijn naam was. Ook zullen we leren, zijn naam is geweldig, als we het ontleinen, zijn naam, alles staat in zijn naam, zijn destinatie, destinatie stond in zijn, staat in zijn naam. Rea karati, rea, kijk, zegt hij. Tegen Moshe, karati, basem, ik heb genoemd in, in, in de naam. Hashem zegt, Shepirochode dat betekent. Dus Hashem bet, euh, noemde natuurlijk bij zijn naam, heeft hem geroepen. Ani maskir etschmi, ik had genoemd 34. Mijn naam, kidei, Shebetzalel, op dat die naam, die, die, die, op dat die Bezalel, zijn voornaam, opdat dat Bezalel, zal zal blijven staan, voortbestaan en stand houden bij in zijn volledige stand, in zijn volledige standhouding ofzo. Dat, dat is even wat wij geleerd hebben, tot nu toe. En nu nog een klein stukje over de vierde correctie. Over de vierde correctie. De vierde correctie uh, of de vierde plaag, of de vierde slag die gegeven wordt of moet gegeven zal worden, en wordt ook, is de vierde correctie of de vierde slag aan de citra achar. En hij zegt zo, hoe -achra, en om de, we hebben geleerd dat door de linkerlijn die wordt verbrand, ja, maar ze blijft toch voorbestaan, de citraak, die wordt aangebrand, ja? door de linkerlijn herinner je je nog? En dan, de... worden aangebrand, en dan de derde correctie was het om, om ontho te onthouden, ja? om uh, kopje kleiner te maken, maar, wie is de Sidrachere? Sidrachere is Samael. Samael, zo heet hij. Men mag het niet uitspreken, maar ik maak van binnen. Dus de nodige. Alles op slot zet ik. Samael, dat is een, Wij noemen dat alleen Sam. Samigmem. Dat is de mannelijke. De mannelijke kracht van de onreine kracht. Heet Samael. En, en de vrouwelijke kracht van de. Want alles opgebouwd is opgebouwd, de ene of de andere is het opgebouwd. Dus zij zijn net zo opgebouwd als de, het heilige. En de vrouwelijke, de vrouwelijke van onreine kracht heet, heet eh, Nagas, de slang, de vrouwelijke kant. En wij weten ook dat als een slang, als je kop afsnijdt, ja, dan bleef je, nog, hè, bleef je nog lekker leven, ja of niet? nog niet, ja, die kan zich die kan zich nog uh, Hij kan, uh, kan ook uh, bewijten, kan nog van alles bijten kan nog, ja, dat is nog, het is natuurlijk een, een klap, maar die kan nog wel schade toebrengen, is nog niet helemaal, niet helemaal kapot ja, en ook de slang kan ook weer nog, zijn, zijn staart kan nog wel verder groeien en alles, en kan zich ook in, kan zich ook in, in secties ook nog uh, op, hoe zeg je dat? Verdelen. Wormen. We hebben slangen ook, maar goed. Niet, niet, ik bedoel, in principe. We hoeven niet dat biologisch niet allemaal zien dat dit helemaal zo is. De bedoeling is natuurlijk Maar op hier, we hebben gezien, de derde, na de derde klap, dus onthoofden is niet genoeg. Voor, waarom? We hebben gezien dat dit nog steeds Dus de vierde, wat de vierde betekent, is de vierde correctie of een slag is om de citra agra helemaal te wurgen, te würgen, het uh, te wurgen uh, is nodig om uh, ze hier en, pien en goed te verbinden met elkaar dus tot nu toe tot nu toe was het, wat was het tot nu toe de rechterlijn, de linkerlijn toch wel Gescheiden van elkaar. Zo lang, let op. Zo lang rechts en links nog gescheiden zijn. Altijd bleef nog. Dan bleef nog de Citra-Agra nog levend. Oké, okay, we hebben hem een klap gegeven aan de linkerkant. We hebben ook de linkerkant nu al onthoofd. betekent, aan de linkerkant hebben we nu nog. Wak. Ze, dus zestienden van de linkerkant van de Gogma. Oké, okay, geweldig. Maar nu nog. Zestiende hebben we nu aan de linkerkant, dus uh, de gogma. Maar nu moeten we die verbinden met de rechterkant, anders is het nog steeds niet genoeg. Eh? Waarom? Wat betekent Sidragra? Sidragra betekent alleen dat het nog niet volmaakt is. Dat betekent, ze kan nog aangrepen daar. En nu moeten we nog die twee bij elkaar brengen. Als we die twee bij elkaar brengen, dan kan ze nergens meer aanbijten. Kijk, aanhechten. Uh, de, nu moeten wij dus nogmaals goed en zeer binnen bij elkaar brengen. Verbinden met elkaar. We gaan naar Orad Gochma, we gaan naar Orad gaan en dan het schijnen van de Chogma en het schijnen van de Chassadim, dan worden als één. Chogma van links en de Chassadim van, van, link, van rechts. Wat gaat het gebeuren dan? Gochma zit van binnen en de Chassadim omhult dan de, de Chogma. Nou, zij lust tegen Saddim niet. Eigenlijk. Heb je gezien ergens een Citra Achra, die dan lust geeft geven. geven. Die Citra Achra die zegt, laten we geven. Ja, dat kan natuurlijk in onze wereld, een komedie. Maar echt, zij willen niet geven. Ze zeggen misschien, je wil geven, maar ze willen ontvangen natuurlijk. We aasnen geen nek uit Citra Achra, legaam, let op. En dan wordt de Citra Achra helemaal nek omge, nek... nek uh, niet omgedraaid, maar dat is een, uh, uh, gewurgd. gewurgd, Dat betekent dat wurgen, zie je dat? Wat betekent dat? la makom Wat betekent dat? Dat er blijft geen plaats bij haar over bij de onredelijk, bij de sitra Achra, blijft dan geen plaats meer oh, uh, vrij plaats meer over voor rekaan, voor een plaats dat leeg is, en waar tekort is van de Gdusha, tekort van het heilige, om zich aan te hechten daaraan. Duidelijk. Nu rechts en links zijn verbonden met elkaar, dan kan ze nergens aangrepen, niet naar rechts, niet naar links, want de middelste lijn, daar ontvlucht ze, kan, dat is het heilige, zit daar juist in het middelste lijn hanika en deze tikun, deze correctie heet de dood door ophanging. Door, door, door, door, door, door, door, sorry, door. Waarom? Kihasitra achra, neken neket, me, me hoser, nishima, minak, minak dusha, want de sitra achra wordt gewurgd door tekort van. Uh, inademing vanuit de kdusha, vanuit het Heilige. Dus je kan, heeft geen, als het ware, geen adem, betekent geen roer, geen licht, kan ze dan inademen vanuit de, het Heilige om, om in leven te blijven. Als zij dat, als zij niet kan aan, aanhechten, aanzuigen aan het Heilige, dan gaat zij dood. Eigenlijk, betekent geen plaats meer. Voor de citra achra. Wel werd mijn olam en zij wordt uh, verdrijven. Als ze uh, ver, gaat dus passeert, Gaat weg uit deze wereld. Ela iemand achter gaat Maar indien de lager, Dus de mensen weer terugkeren. Terugkeren naar de slechte wegen. Weer gaan zondigen. Jehjoeshoe, veta Citra Achra, al-idea van tegen hem, zullen ze weer de Citra Achra tot leven brengen door hun zonden. Zie je dat? <laughs> toch, toch, <laughs> Oké, <Okay>, maar dan <laughs> toch is het... Wat betekent toch dat? Blijft. Precies, waarom is het zo? Waarom <laughs> het is natuurlijk volmaakt, het is natuurlijk absoluut en tegelijkertijd is het waakzaamheid, voorzichtigheid geboden. Al die zesduizend jaar kunnen we via de middelste lijn, ja, correcties maken, maar de voorzichtigheid is altijd geboden. Waarom is het zo? Onder de parsa is nog steeds, duidelijk, wat halen we naar beneden? Gochma, in chassadim, in ja. Stel dat wij de chassadim op een of andere manier prijs geven, dat kunnen wij altijd fout maken. Dan, ja eigenlijk. stel dat het niveau van de chesedim, die omhulde gogma, dat komt, haal ik van boven naar beneden, ja of niet? En ik ga dat een beetje dat naar links doen. Betekent dat de, de omhulsel, het omhulsel van de gogma, van de gogma wat ik naar, van, beneden, van boven naar beneden heb getrokken, dat dat dunner wordt, uitgedund wordt. Nou, dan komen natuurlijk, dan, komen, dan is een plaat, dan komt het tekort. En daar is in plaats van een aanzuiging weer van de klipoot. Duidelijk. Waarom? Omdat het is wel correctie volmaaktheid. Daarom de kabbalist bijvoorbeeld. En elk mens kan zichzelf wel corrigeren. Maar de voorzichtigheid geboden. Duidelijk. Je moet wel voorzichtig blijven. Om op de achtergrond van de ira, van de vrees, des vrees van van de, van de, voor Hashem. Onsach van Hashem. Kan je liefde hebben. Jechzut het opsteken naar Yishtud. Dat betekent vrezen des Heeren. Dat is iedereen begrepen. het. Het De eerste opsteking, Dus naar Yishtud. Naar, naar dat betekent vrees. En opsteken naar Abouhima. Dat is liefde. Dus zonder vrees Kan je niet lief hebben. Eigenlijk. Je kan niet Hashem, Hashem lief hebben. Zonder zonder hem te vrezen. Wat betekent vrezen? Vrezen hem betekent niet opletten, om geen goch van boven naar beneden aantrekken. En dat is mijn vrees. Duidelijk. Hoe moet ik dan, wat moet ik dan doen in dagelijks leven, om, dat te, om dat daar opletten te zijn? Wat betekent bij vrezen van Hashem? Je moet steeds proberen, wij moeten steeds proberen, het... Uh, onze kilim, dus naar binnen te graven. Door chassadim te graven naar binnen. Ik? Graven, de, wie iedereen begrijpt het. We hebben ons innerlijk. En moeten we ons innerlijk zoveel mogelijk penetreren daarin. Injecteren dat met chassadim. Met die genade. Zoveel mogelijk. Er is geen niet genoeg. Altijd alles moeten we geven daar, daarmee. Want het oor chassadim. Die, het licht chassadim. Die. Uh, die, als het ware, dat is waarover gezegd dat de, de artsvaders, dat die groeven steeds de, de, de putten, waterputten. Dat betekent waterputten, betekent steeds moeten wij elke dag proberen dat, steeds, en dat is natuurlijk, moet je krachten, kracht opbrengen. Om de chassadim, de chassadim heeft de kracht, de kracht van het geven, chassadim, geeft de kracht om... In ons innerlijk, ja, dat daar zitten poren een beetje. En dan ook weer steen zit, Om daarin, om die te penetreren daarin. En dieptes te maken in, in ons. Dieptes te maken. En diepte betekent dat ik ook dan licht kan aantrekken En daarmee zorgen we daarvoor dat de citra achra... Niet aankomt. En dat is alles in onze, ka in onze hand. In onze hand om niet toelaten de citra Achra tot mij. Duidelijk. Door chassadim steeds aantrekken. In plaats van, ik ben, uh, wat er ook is, dat ik ben kwaad, wat dan ook. Ik moet het overwinnen. En chassadim opbrengen. Alles uh, zijn bestuur rechtvaardigen. En chassadim steeds aantrekken. In weerwil van wat er ook uh, aan mij gedaan. Tot was.